Uur. Dit is Maud Schreurs met het NRW-journaal. President Trump die afrekent met de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het is zo bewerkt dat het lijkt alsof Trump iemand met een CNN-logo als hoofd naar de grond werkt. CNN noemt het een kinderachtige actie en ver beneden de waardigheid van een president. De zender zegt dat ze hun werk blijven doen en dat het tijd is dat Trump daar ook mee begint. De president ligt al langer overhoop met de Amerikaanse media. Hij beweert dat ze een heksenjacht tegen hem voeren. In Duitsland hebben honderden mensen het graf bezocht van Helmoet Kool. De oud-bondskanselier overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. Hij werd gisteren een besloten kring begraven in de stad Speyer. Daar werd daarvoor een misgehouden in de Dom...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 Het leger doodde daarna honderden protesterende aanhangers van Morsi. In totaal stonden 156 verdachten terecht, een hoger beroep. Behalve de 20 doodvondsten legden de rechters 80 keer levenslang op. In Libanon is een grote brand geweest in een kamp voor Syrische vluchtelingen. Er is zeker één gevallen. Meerdere mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het vuur ontstond vermoedelijk tijdens het koken in een van de tenten. Daar was ook een explosie. In het kamp in Libanon verblijven ruim 100 Syrische gezinnen... die zijn gevlucht uit Raqqa. Dat is ingenomen door terreurorganisatie IS. Het weer vanavond nog lang zon. Vannacht wordt het met 7 tot 11 graden fris. Morgen begint de dag met veel zon. Later toenemende bewolking en kans op een bui bij een graad of 22. En dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Thank <laughs>